7 uur. Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Premier Rutte voelt er voorlopig niets voor om sportscholen eerder dan 1 september te laten openen, zoals sommige partijen willen. Er is nog te veel onduidelijk over de verspreiding van het coronavirus tijdens het sporten, zei Rutte in de Kamer. Dat zwembaden volgende week al open mogen, komt volgens hem doordat chloor het virus afremt. De terrassen van de horeca kunnen misschien al het hele pinksterweekend open zijn, zei Rutte, om de verwachte drukte te spreiden. Maar het kan ook 2 juni worden, dus na pinksteren. Rutte benadrukte dat bij alle versoepelingen pas een week van tevoren wordt bepaald of ze door kunnen gaan. Minister Grapperhaus heeft goed genoeg gezocht naar documenten over de vervolging van PVV-leider Wilders voor zijn minder Marokkanen-uitspraak. Dat heeft de rechtbank in Utrecht bepaald in een procedure die was aangespannen door RTL Nieuws. De politiezender wil weten of toenmalig minister Opstelten heeft aangedrongen op vervolging, zoals de verdediging van Wilders beweert. Die spreekt daarom van een politiek proces. Het ministerie gaf eerder in opdracht van de rechter honderden documenten vrij. RTL vermoedt dat er nog meer zijn, maar de rechter zegt nu dat er zorgvuldig en grondig genoeg is gezocht. De politie heeft gisteravond twee mannen opgepakt die met 200 km per uur over de A1 reden. Na een achtervolging reden ze bij Barneveld tegen de vangrail. Ze vluchtten een weiland in waar ze door omstanders werden overmeesterd en aan de politie overgedragen. Onderweg hadden de verdachten iets uit het raam gegooid. Het bleek te gaan om 13.500 euro. Bondscoach Ronald Koeman heeft op Twitter iedereen bedankt voor alle lieve berichten... nadat hij afgelo afgelopen zondag met hartproblemen werd opgenomen in het ziekenhuis... Koeman is weer thuis, voelt zich goed en heeft naar eigen zeggen geen blijvende schade opgelopen. Het weer. Vanavond en vannacht wat sluierbewolking. Het koelt af naar 2 tot 8 graden. Morgen weer zon en hoge bewolking. Het wordt dan 18 tot 23 graden. Zaterdag kan het zelfs 25 graden worden. Zondag wordt het een stuk frisser als de wind naar het noorden draait. Met meer kans op regen. Dit was het NOS Journal. Dit is Bianca Damink van de ANWB. Er staan op dit moment geen files.